Ik hoorde dat ze in stad was en liep om haar te ontmoeten. De blaren aan mijn voeten. Omdat ik zo vervloekt veel van haar hand. Ik stemde mijn gitaar op haar en speelde s'nachts terwijl ik brandde. De blaren aan mijn handen, omdat ik zo vervloek veel van haar hand. En ik luisterde, hoewel ze sprak, over dingen die ik liever niet wil horen. De blaren aan mijn oren, omdat ik zo vervloek veel van haar had. En ik kuste me zo omzeilende, de door haar opgeworpen klippen. De blaren aan mijn lippen, omdat ik zo vervloekt veel van haar hand. Ik hoorde dat ze weer weg is en voel zonder het te willen. De blaren, omdat ik zo vervloekt veel van haar hand.